Dat was dat met de Baten 3 uit de tweede orkestfielen van Johan Sebastian Bach. Uh, die wij ook natuurlijk kennen in de uitvoering van Exception. Uh, toen heette het Peace Planet. maar hij heeft. Woord. En daarmee kun je dus horen wat je dus allemaal kan hè, met muziek van, uh, van de heer Johan Sebastian. Uh, ik bedoel, uh, je zet er een bas, een drum en een vibrofoon of een harpje achter of iets anders en het swingt gelijk als een, als een trein. Dan hoef je er eigenlijk niet zo gek van aan te veranderen. Uh, we gaan naar Fleetwood Mac. En uh, daarvan gaan we een nummer doen waarvan uh, ik eigenlijk niet precies meer weet hoe het klinkt. maar ik er wel ontzettend benieuwd naar ben. Uh, het is het enige stuk dat Fleetwood Mac. in zijn nieuwe bezetting vanaf 1976, zeg maar. Uh, op het repertoire heeft gehouden vanuit het oude Fleetwood Mac. Even een kleine uh, vertel. U weet natuurlijk dat Fleetwood Mac in de 60e jaren begon. als bluesband. met Peter Green op gitaar onder andere. en ook Mick Fleetwood als drummer. Um, Peter Green is er toen op een gegeven moment uitgestapt dus die is toen ook uh, allerlei onduidelijke dingen gaan doen, uh, heeft ook een hele tijd niet meer gespeeld, nu weer wel geloof ik dat ik het goed heb maar in ieder geval um, Fleetwood Mac kwam dus uh, weer, het was dus een tijdje stil en ineens kwamen ze weer onder de naam Fleetwood Mac terug in een hele andere bezetting en ook met hele andere muziek met Lindsey Buckingham, Stevie Nicks, Chris, Christine McVie en natuurlijk ook weer uh, Mick Fleetwood Fleetwood, Fleetwood. <coughs> maar um, Fleetwood Mac had toen de tijd in '69, kan ik me goed herinneren, dat was de eerste Veronica alarmschijf. Daar begonnen ze toen pas mee. Hadden ze een hit met een nummer dat heette Oh Well. En die van die oude Fleetwood Mac versie vond ik helemaal te gek. Maar hij staat op deze plaat ook, dus dat is een van de weinige nummers die ze uh, overgenomen hebben en die ze dus nog steeds tijdens deze tour ook speelden. Dus, ik ga hem u laten horen, als ze hem gevonden heeft. En uh, het nummer dat heet dus Oh Wel, van Fleetwood Mac Live. Shape I'm in, can't sing, sing I ain't, I ain't pretty, pretty, and my legs are thin. Don't ask me, ask me what I think, I think of you, you I might not, not give the answers answer that you want me to. to. That we may really not I'll be your God. Don't, don't ask me, ask me, what, me what I think of, think of you. I might not give the, the answers answer that, that you want me to. to. <laughs> Sorry, kikker in de keel. Uh, vroeger was het nummer verdeeld in Oh Wel, Part 1 en Part 2 op het singeltje. Uh, de, de, uh, part 1 was heel ruig. Dat leek dus op wat we nu hoorden. En uh, Part 2 was eigenlijk heel rustig. Heel relaxend. Met eigenlijk alleen maar een gitaar en een, en een beetje blokfluit. En zo erachter. Dat was een heel groot contrast. Oh Wel dus, van Fleetwood Mac. Uh, eerste grote hit in de tijd van Peter nog En nu dus ook gespeeld tijdens het live. Uh, tijdens een live tournee die ze maakten tussen 1979 en 1980. Uh, uh, dat heette dus de Tusk Tour. Omdat ze daarvoor net het album Tusk hadden uitgebracht. Juist, bent u weer helemaal bij. Focus. Gaan we weer doen. Een woord dat we heel veel uh, gehoord hebben tijdens de WK. Een beetje waar iedereen het ook een beetje over had. We zijn gefocust op. Dus focus was veel in het nieuws. En daarom heb ik vandaag maar eens een keer Focus meegenomen. Uit 1971 deze plaat, um, opgenomen tussen 13 april en 14 mei in Londen, onder de leiding van Mike uh, Vernon. En dat was ook in de tijd een, uh, ja dat was een hele beroemde producer in, in, uh, in Engeland in de tijd, met hele grote acts. Um, ja, het titel, de titelsong van, uh, van, van de plaat, Focus 2, hier is hij. Thijs van Leer, Jan Ackerman, Zit hij weer te bellen. oh, oh, oh. oh. Op het gigantische medium YouTube, waar je dus echt alles kunt vinden wat je maar zoekt. Ik heb nog nooit iets niet kunnen vinden, daar, dat is heel gek. Um, zag ik laatst een, een paar opnames van het huidige focus. Want ze draaien nog, hè, of weer. Maar dan natuurlijk met andere mensen. Alleen Thijs van Leer zitten geloof ik nog in. Per van Linden dacht ik ook. En voor de rest, nieuwe bassist, nieuwe gitarist. En ja, sorry, maar het, het klinkt allemaal wel goed, maar toch mis ik je dan ook allemaal. Gek is dat, hè? Ondanks dat die gitarist erg goed is... en erg zijn best doet om op Jan te lijken... maar ja, ik mis toch... net dat stapje meer wat Akkerman... Iedereen heeft zijn eigen sound, hè? Ja, nou, kijk... Vroeger werden die sounds natuurlijk gewoon gemaakt. En, en deze man heeft natuurlijk een, ja, een modern effectapparaat waarin je alle sounds uh, gewoon na kan doen. Dat, is, dat, dat heb je tegenwoordig. Gitaristen hebben gewoon grote effectprocessors waar ze dus alle geluiden die ze maar willen hebben kunnen namaken. En vroeger werd dat natuurlijk op een heel andere manier tot stand gebracht. Uh, zoals bijvoorbeeld Jan Akkerman. een van de eerste was die een gitaar afspeelde via een Leslie Box, bijvoorbeeld. Daar heeft hij een hele hoop mee gemaakt toen de tijd. Daar was hij, daar was hij toch al vrij vroeg mee. De Beatles deden dat uh, eerder. Maar Jan deed dat, uh, deed dat dus ook. En ja, dan ontstaan er toch soundjes. En nou ja, dat heb je met mensen als Jeff Beck en Jan Akkerman en zo. Die hebben dat natuurlijk allemaal uitgevonden. En tegenwoordig vind je dat dan terug in een digitaal digitale effect. Uh, processor. En als je dus wil klinken als Jan Akkerman, dan kan dat dus. Ja, dan koop je de Jan Akkerman processor. Ja, alleen het vervelend is, ze kunnen niet allemaal spelen als Jan Akkerman natuurlijk. Dat is uh, toch nog wel een verschil. Goed, Akkerman dus, met Thijs van Leer. Eh, nogmaals, ik zeg maar, het is toch jammer dat de heren niet meer met elkaar door één deur konden. want ik zou ze toch nog wel eens een keertje samen willen zien spelen. Misschien komt het ook nog? Ja, ik denk het niet, maar goed het, het zou hartstikke mooi zijn. Leven ze allebei nog? Ja, tuurlijk. En allebei nog uh, volop actief. Kijk. Ik, uh, Wat doet die Akkerman nu dan? Die uh, speelt regelmatig en is ook heel veel met akoestische concerten bezig. Hij heeft nog een band, ik heb hem laatst nog gezien. Okay. Ik heb vorig jaar zelfs een keer met hem gespeeld in een, een bar in Volendam. Kwam hij zo maar binnenlopen en er hing een oude gitaar aan de muur en die pakte hem dan gewoon een <lacht> uh, Hup, spelen. Jij op een oude piano? Ja, nou ja, dat, dat klopt. <lacht> ah, het was allebei oud. We gaan naar Raymond Guillaume, dames en heren. Weer. Die bekende, nou bekend, uh, onbekend. Onbekende Frans. Is, nou ja, kenners kennen hem. En uh, die heeft er al pegemaakt, die heet Backstreet of Bachstreet, moet je hem eigenlijk noemen. En dat is een plaats met allemaal muziek van Johan Sebastian Bach erop. En ja, het is vandaag ook nog eens een keer de 260ste sterfdag van Bach. Dus het is 260 jaar geleden dat uh, een van de grootste componisten alle tijden overleed. In 1750, dus op 28 juli. En uh, nou, vandaar dat ik denk, het is wel leuk om eens een klein beetje uh, Bach te draaien vandaag... in een uh, ander jasje. We hebben dat vorige week ook al gedaan. En ook een keer met Exception natuurlijk. Uh, gaan we ook nog, beslist nog wel eens meer doen. Nu gaan we met uh, Raymond Guillaume aan de gang. Met een uh, prachtig nummer. Dat heet uh, Musette en Sol. Nou, Sol, dat is de Do-Re-Mi-Fa-Sol... He? Do, Re, Mi, Fa, Sol. Dus dat is de musette in G voor de muzikanten. Sol is G, dat je dat even weet, um, en daar gaan we dus nu naar luisteren. Musette en sol, Remo Dio. Muziek. Leuk, hè? Apart. Ja, leuk, hè? Leuk. Apart, ja. Heel leuk. Ja, je komt nog eens met vreemde dingen aanraken, zo'n zo programma. hè? Ja. eng hè? Uh, Raymond Giodas. En uh, met zijn trio, namens de heren, bestaande uit drums, bas en vibrafoon. Weet je waar uh. oud Bach is geworden? Uh, ja, dat weet ik wel. Moet ik even rekenen. Hij is, van eerst, hij is geboren in 1689 en overleden in 1750. Dus 1685 is geboren op 21, 21, 21 maart. Ja, 1685. Ja. Je ja. hebt gelijk. 85 jaar oud dus. Ja, was, 1750 is hij overleden. Ja, klopt. Uh, ja, Want het, het merkwaardige is dat de componisten als Hendel en Bach... dus ongeveer... Uh, Dezelfde tijd, precies dezelfde tijd geleefd hebben. Het waren echt volledig tijdgenoten van elkaar. Ik dacht alleen dat Hendel bijvoorbeeld iets later geboren is. Maar wel in hetzelfde jaar, 1750, overleden is. Uh, als Johan Sebastian Bach uh, twee grote... Vivaldi is wel uh, 28 juli ook overleden. Ook in 1750? Nee, 1741, maar oh. wel op 28 juli. Oké, okay, goed. Nou, hele grote naam allemaal. We gaan ja, we naar... moet het uh, maar even weten. Ja. Vind ik ook. Voordat we naar de Kraker van de Week gaan, doen we vandaag een stukje uh, Fleetwood Mac, dames en heren. Uh, van die prachtige Double live plaat die uitgekomen is in 1980, 1981. Um, en waarop dus uh, hoogtepunten uit de tour zijn geregistreerd die zij maakten tussen 1979 en 1980. Het zijn elf maanden onderweg geweest. En ze hebben werkelijk de hele wereld gezien. Uh, Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Duitsland, Nederland, Engeland. Nou, ze zijn overal geweest. Het is toch wel leuk als je zo'n beetje het zien als wat van de wereld. Ja. Goed, het nou nummer wat we gaan draaien heet Landslide. Hier is Fleetwood Mac live. to take just a, a moment to dedicate this very old song to you, London, because you're very special to us. It's called I took my love and I took it down Mooie. Oh yeah. Prachtig liedje. Van Fleetwood Mac. Um, Landslide heette dat. Van die prachtige live LP. Hé hey Maurice, uh, we hebben weer een kraker, geloof ik. Als het goed is, wel. Uh, ik weet niet of hij erg kraakt deze week, want deze ziet er vrij netjes uit. <laughs> maar ik vond het zo leuk, nummer. ik denk een maat Dan kraakt hij maar wat minder, maar ik vond het wel leuk. Er zit wel een hoop stof op. Nou, wat, ja, dat klopt ook wel. Die ze. Nou, ik denk dat hij. Zeker een jaar of. Uh, nou, het zal het zijn. 15 jaar te kast geweest is het singeltje. Uh, het is een heel lang singeltje, dames en heren. Een heel apart nummer ook. Uh, dit werd in de tijd uh, begeleid door uh, met een tekenfilmpje. Dat was heel leuk. Een tekenfilmpje over een, over een, een kikkertje. En. <hums> ja, en, uh, ja het, is, het is gewoon een prachtig nummer. Het is Paul McCartney natuurlijk, ja, ook wel het bijna anders. Uh, Paul McCartney en The Frog Chorus. En die gaan dus uh, een prachtig nummer, geproduceerd overigens door uh, Beatles producer George Martin, die heeft het geproduceerd. Uh, je ziet, die mensen hebben later nog wel eens samengewerkt. En het was uh, toen de tijd echt wel een grote hit, ook. Met, uh, met dat prachtige filmpje erbij. Nou, als u even naar uw luidspreker kijkt, dan uh, vertonen we daar het filmpje. <laughs> <laughs> moet je even goed in je luidspreker kijken dan zie je het filmpje goed, hier is Paul McCartney en we all stand together op 5 Je er niet. Nee, nee, nee. Ik zeg, dit is eentje uit mijn, uit mijn nette periode. <laughs> ik ik de... zag ook voor het eerst op een singeltje een hoesje zitten bij jou. Ja, nee, vorige week ook al. Vorige week ook al. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. ja vorige, oh. week ook al. vorige week ook al. Ja, maar weet je wat het is met dat soort dingen? Joh? Die hoesjes die. van gaan natuurlijk op een gegeven moment. En ik was in de tijd, was ik. Was ik uh, disjockey. Dat is natuurlijk het hele. Het hele probleem, nou weet ik trouwens ook weer hoe ik aan die plaat van focus kom. Oh. Ja, dan weet ik dat, dat, dat schiet me zo ineens weer in de binnen. Nou, ik, ik weet dat weer. Uh, ik was toen de tijd disjockey. En... Uh, ik werkte, toen, ik werkte toen in een, uh, in een discotheek in Zandpoort. In de Wijman. Die er niet meer is. Natuurlijk was afgebrand. Dat oude ding. Het hotel de Wijman is er nog wel. Maar die oude Wijman is er niet meer. En daar was ik uh, tussen 1969 en 1972. Toen was ik daar DJ. Dus dat, uh, dat draaide niet. Platen. En ja, dan nam ik dus altijd mijn eigen LP's en singeltjes mee natuurlijk. Dus ja, daar worden, ze niet, daar worden ze echt niet beter van. Als je ze gewoon thuis keurig netjes in de kast laat staan. Maar ja, je ging wel eens een biertje overheen. Of uh, iets anders. Of de naald van de publiek. Het was niet zo denderend. Dat, dat kwam natuurlijk daar allemaal gewoon voor. En dat, uh, zo ging dat. En toen was er iemand die werkte bij, bij de platenmaatschappij van Focus. Dat was uh, I.M.I. toen tijd, Bovema en Arnhem. En uh, die zei, nou, ik, uh, ik heb, uh, ik heb uh, de nieuwste LP van Focus voor je. Die mag je zo hebben. Ik zei, hè? Zei, ja, echt. Ze zit geloof ik geen reet van. Ja hoor, hij zegt echt waar. Nou, toen kwam hij dus inderdaad... Uh, Kwam hij terug. En uh, met een plastic zak. En dat is een TSLP. En daar nou weet ik hoe er ik eraan kom. Dus, okay. uh, dus die heb ik dus gehad van iemand die bij Bovema werkte. En daar heb ik zelf ook nog gewerkt. En uh, daarom weet ik dat je als personeel. Dus inderdaad dat soort proefpersingen kunt bemachtigen. Als je dat. Uh, maar dat mag toch niet, neem ik aan? Jawel, dat was, dat ja. was legaal. Jawel, okay. dat, uh, wij mochten als personeel. Uh, Eén keer per maand mocht je dan in de, in de, in de bakken mocht je uitzoeken. En dat waren dan of proefpersingen of afgekeurde persingen. En die mooi dan zo meenemen voor een gulden. Weet ik nog wel. Kostte een gulden. Mocht je zo... dat zijn mooie unieke exemplaren die je dan kan hebben. Ja, zo ben ik dus. Omdat ik toen de tijd bij Bovema werkte. Weet je maar. Had ik dus ook de Penny Lane, bijvoorbeeld de singles van de Beatles, die had ik al twee weken. Toen had Veronica hem nog niet eens, had ik hem al in huis. Toen dus zat ik thuis, thuis op mijn kamertje, weet je wel, ramen open, keihard, die platen draaien. En allemaal mensen, verbaasd, wat hoor ik nu? Dat ja, was de nieuwe single van de Beatles, maar die had niemand nog. Leuk, ja, alleen de mensen die dus bij Bovema werkten. Goed, nou, oké, okay. genoeg gekletst uh, weer. We gaan naar um, oh, ik... oh ja, Focus. Focus. Die prachtige LP. En u hoort het natuurlijk net Paul McCartney met Rupert and the Frog Song, oftewel We All Stand Together. Uh, we gaan een uh, stuk draaien, een LP, een stuk draaien van de LP van Focus. En dat is een stuk dat uit allemaal. Korte deeltjes bestaat. Het basisidee is van Thijs van Leer. Maar de stukjes die voorkomen zijn... door diverse mensen geschreven. Ook natuurlijk door Akkerman. Zelfs eentje door Ton Barlage... Van, van Solution. Dat heet oorspronkelijk Divergent. Alleen bij Focus heet het Tommy. En dat gaat u in het volgende... gedeelte horen. We draaien het niet helemaal, want het duurt 20 minuten. Maar we draaien een stuk van ongeveer 5 à 6 minuten. Van Eruption. Hier is Focus. Op de goede snelheid denk ik. Sorry. Zo beter ja, eigenlijk is beter. Hè? Bye. <laughs> Het kan nog uren doorgaan. Dit stuk duurt 20 minuten. Want het, uh, het is een hele plaatkant. Dus uh, bij elkaar zal dat ongeveer 20 minuten zijn. Focus uh, van de LP Moving Waves. Of ook wel genoemd Focus 2. Uh, van, een, uh, van een unieke LP eigenlijk. Want ik zei, het is een proefpersing. Dus ik, heb, ik, had hem, ik had hem in huis voordat, uh, voordat hij officieel uitkwam. Leuk is dat er eigenlijk wel. Omdat zo'n herinnering nog weer eens te hebben. Focus. Dus Jan Akkerman, Thijs van Leer, Siria, Havenmans. En Pierre van der Linde. En ik vind het nog steeds de beste plaat die Focus ooit gemaakt heeft. We gaan weer naar, uh, naar Raymond Guillaume. Ja, die heeft, altijd, die heeft van die leuke korte stukjes. Dus we kunnen straks lekker afsluiten met Friedenwald Neck. Dat vind ik wel prettig. Uh, we gaan, uh, we gaan uh, dus doen. Uh, uh, goh, hoe heet het ook weer? Uh, Menuets heet het nummer. Ja, Menuets van uh, Johan Sebastiaan Bach. Hier is de fluitist Raymond Guillaume. Welke pianoleerling zich nog wel herinnert, want uh, dat was altijd een van de eerste liedjes, een van de stukjes die je moest spelen als je een paar maanden pianolus had. Dan kwam om... Zelfs ik heb hem gespeeld. Is dat zo? Ja. Is dat zo? Ja, de, de menuet van Bach uit het Notenbruchlijn van Arne Magdalena Bach, wat hij geschreven had voor zijn vrouw om haar ook een beetje piano te leren spelen of klaar voor cymbal. En, uh, nou, Dit was dus de bewerking van Raymond Gio. We gaan uh, een beetje eruit zo'n beetje met Fleetwood Mac natuurlijk. En uh, stuk, uh, de naam van het stuk is in flagrante tegenspraak met wat we moeten doen. Want we moeten zo stoppen, maar we willen niet. We hebben nog zeven minuten. Oh. Nou, we gaan gewoon... Uh, dat is het ene laatste nummer. Dat is het ene laatste nummer dan. Don't stop. Fleetwood Mac. Ja. Yeah. En dat heb ik ook wel eens beter gehoord. Maar <laughs> <laughs> oh, goed, dus. Uh, Fleetwood Mac Live. Uh, um, van die... dubbel LP die heet Fleetwood Mac Live. We zijn er bijna doorheen. We gaan uh, nog een keer een stukje Bach doen. Omdat het nou eenmaal een gedenkdag is vandaag. Uh, Petit pe uh, prelude nummer 16. Kleine prelude nummer 16. Nog een keer Raymond Guillaume. We zijn waardig geëindigd met Johan Sebastian Bach en Petit Prelude nummer 16. We gaan eruit jongens, we hebben het weer gehad. Dank voor het luisteren. Ik ben er weer klaar mee. Ja, mocht u suggesties <laughs> hebben voor dit programma, dat mag best, dat kan natuurlijk. Mocht u verzoeken hebben voor LP's of mocht u zelfs vinyl hebben wat u uh, kwijt wil of wat u ons uh, wil laten draaien. Gerust mee en uh, meld het op Hives. Uh, wat is dat? Is weer vinyl, uh, uh, ZFM weer Maurits? ZFM, zfm.huis.nl. Ja, zfm. Uh, nee, vinyl ZFM toch? Ja, vernielzfm.huis. Vinielzfm.nl. Nou ja. Ja, Juist, nou, oké. Okay. Bedankt voor het luisteren weer. En uh, volgende week zijn we er weer. Ja, en toch? volgende week, ja. Als je lid wordt van Hives, dan weet je wat we volgende week gaan doen. Ja, zo is dat. Oké. Okay, tot volgende week. Tot volgende week. Doei.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 De bestrijding van de muskusrat in Nederland heeft succes. Volgens de muskusrattenbestrijding zijn er de afgelopen vier jaar minder dieren gevangen. En dat komt doordat hun aantal is teruggelopen. Vorig jaar werden er 155.000 gevangen. In 2008 waren dat er nog 188.000. Muskusratten ondergraven dijken waardoor de kans op een dijkdoorbraak wordt vergroot. Zeven clubs uit het betaald voetbal beginnen het seizoen met een negatief puntenaantal. De KNVB heeft eredivisieclub NAC en zes clubs uit de eerste divisie bestraft omdat ze hun zaken niet op orde hebben. NAC krijgt één punt in mindering, de eerste divisieclubs MVV en AGOVV respectievelijk zeven en zes. Almere City en Veendam beginnen met min drie, Fortuna Sittard met min twee en Dordrecht met min één. Het weer. Vanavond wisselend bewolkt met in het zuiden kans op een bui. Morgenochtend is het bewolkt en vallen er plaatselijk buien. In het oosten ook kans op onweer. Smiddag...